Vier inzittenden van een ongeval op de A35 gisteren zijn overleden. Drie andere slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde gisteren op de snelweg ter hoogte van Bornerbroek. Twee auto's botsten daar op elkaar. Beide auto's belanden vervolgens op hun kop in het water naast de A35.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 Vandaag. Nou ja, ze hebben watervrij en op het moment dat ze watervrij hebben kunnen ze gaan schaatsen. Het lek is waarschijnlijk ontstaan door de kou. De Utrechtse brandweer is bezig het water weg te pompen. Voor vakbond De Unie komt sluiting van Netcar in Born niet als een verrassing. Vanochtend werd bekend dat Mitsubishi volgend jaar stopt met de productie van auto's in Nederland. De vakbond zette in op behoud van de 1500 arbeidsplaatsen bij Netcar. De medewerkers leven al jaren in onzekerheid en willen snel weten waar ze aan toe zijn, zegt De Unie. Langs de Hogeveense vaart in Nieuweroort in Drenthe is een dode gevonden. Het is een jongen van 17. Volgens de politie is hij mogelijk door vuurwerk om het leven gekomen. Wat wij wel uh, hebben geconstateerd is dat uh, de jongen is overleden. Uh, mogelijk uh, door een, uh, een vuurwerkbom uh, of explosieven. En daarnaast uh, hebben wij uh, materiaal aangetroffen in de woning uh, van de jongen, uh, waarmee je dus uh, explosieven uh, kunt fabriceren. Uh, ja, of dat hetzelfde materiaal is, dan moet onderzoek verder uitwijzen. Premier Bok van Roemenië is afgetreden... na weken van protesten tegen de bezuinigingen. Het is niet bekend wat de rest van het kabinet doet. Bok maakte dus zijn aftreden bekend tijdens een kabinetsvergadering... die rechtstreeks werd uitgezonden op tv. De bezuinigingen van het centrumrechtse kabinet... hebben in Roemenië tot grote politieke en sociale spanningen geleid. In november staan er parlementsverkiezingen gepland. Dan het weer nog, zonnig en droog, soms wat hoge bewolking. Het wordt min 3 graden in Zeeland en min 6 in Groningen. Vanavond vooral in het noordwesten, meer bewolking en kans op wat sneeuw. Morgen wisselen bewolkt, op de Wadden misschien wat sneeuw. Middagtemperatuur morgen rond min 5 graden. ANWB Verkeersinformatie op de A1. Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Diemen en knopend meer 2 kilometer. Op de A10 de ring noord richting... Uh... Uh, richting Zaanstad, staat voor de Koentenol 2 kilometer. En op de A10 de ring de andere kant op... tussen Afrit Volendam en Knopend Watergaasmeer 7 kilometer. Dat heeft te maken met de afsluiting van de verbindingsweg... bij Knopend Watergaasmeer naar de A1 richting Amersfoort. Verkeer op weg naar Amersfoort kan beter omrijden... via de west- en de zuidkant van de ring A10. Dan is er net een aanrijding geweest op de A20... van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Spaanse Polder en Rotterdam Centrum 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht.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 gids.fm met Felix Meurders. Goedemorgen. Niet alleen sneeuw kan Nederland in een kram krijgen, ook water heeft die eigenschap. Althans, dat vinden de waterbouwkundigen Von Snelen en Wietse Schuurmans. In plaats van paniek te zaaien en veel geld uit te geven, kunnen we de overlast van water gewoon beter incalculeren. Ik praat zo uitgebreid met de twee heren. En Hollandse waar. U kent ze misschien wel, die oer Hollandse koekjes, Een beetje stroop ertussen. Heerlijk. De Punceli die altijd even moeilijk toen vliegmaatschappijen geen verpakte koekjes meer op de kaart zetten. Nu is de Punceli bezig aan een comeback. En sneeuwpret gebruiken in je reclamespot onmiddellijk als het sneeuwt. Reclameman Charles Boremans gaat naar wie de goede reclame-inhakers zijn en wie niet. Lekker spotjes kijken. Surf naar de Docenten in het voortgezet onderwijs die krijgen steeds vaker te maken met agressie van leerlingen en ouders. En om die reden begint de VO-raad, dat is de Koepelorganisatie van Middelbare Scholen, samen met de Radboud Universiteit een reeks agressietrainingen voor leerkrachten. Aan de telefoon Sjoerd Slachter, hij is voorzitter van die VO-raad. Meneer Slachter, goedemorgen. Goedemorgen. Trainen tegen agressie, wat gaan de docenten leren dan? Ja, ik zou het nu trainen tegen agressie willen noemen... maar meer hoe gaan we om met eh, wat het een mooi woord heet die gezagscrisis. Ja, u herinnert zich nog die arrestatie van de docent in nieuwe Gein, eh, die een leerling eruit wilde sturen en vervolgens gearresteerd werd. Nou, dat heeft heel veel losgemaakt. We hebben veel reacties daarop gekregen. En eh, ja, ons werd ook wel duidelijk dat docenten, schoolleiders... toch een grote handelingsverlegenheid hebben van hoe gaan ze nu om... Ja, met die nieuwe gezagscrisis. De vanzelfsprekendheid is eigenlijk weg... Uh, je moet je eindloos legitimeren. Dat geldt overigens niet alleen voor uh, docenten. Hoor. Dat geldt natuurlijk ook voor rechters, huisartsen. En hoe doe je dat? Dat is eigenlijk uh, de vraag van die leergang... die wij voor schoolleiders en docenten willen aanbieden. En hoe doet u dat? Want die trainingen worden gegeven... door de faculteit de pedagogiek en filosofie. Ja. Nou, pedagogiek, dat snap ik. Maar filosofie gaat het dan in je een beetje zweven? Nou, het gaat. Uh, de kern is eigenlijk wat we met een mooi woord noemen... moreel leiderschap. He, want dat is denk ik waar het om draait. Uh, leerlingen uh, hebben ook rolmodellen nodig. Dat zijn docenten, dat zijn schoolleiders. Die moeten dus ook in ja, morele keuzes in het kader van wat is goed en wat is niet goed een voorbeeldfunctie hebben. Uh, misschien wel weer uitstek de, de rol van, uh, van schoolleiders en docenten. En uh, de Radboud Universiteit heeft met de heer Van Tongeren... hoogleraar van Tongeren, Paul Van Tongeren... al wat ervaring op dat gebied. Heeft veel onderzoek ook daarnaar gedaan. En wat voor vragen leveren er bij scholen? Dat heeft ook geleid tot een eerste initiatief, een eerste pilot. Ik heb daar zelf ook aan mee mogen doen. En toen gemerkt uh, dat er heel veel vragen... Uh, bij docenten en schoolleidersleven. Hoe ga ik daar nu mee om? En dat wordt allemaal behandeld. En die pilot, wat deed dat u? Het uh, gaf mij uh, het gevoel dat uh, dat een grote vraag is. Veel schoolleiders hebben zo'n handelingsverlegenheid. Ze realiseren zich dat ze er iets aan moeten doen. Dus dat urgentiebesef is er. En wij hebben daar hele positieve reacties op gekregen. En dat is een van de belangrijkste redenen dat we gezegd hebben. Uh, hier gaan we mee door. En gaf u dat zelf ook veel meer leiderschap? Moreel leiderschap? Ja, je, als je voelt dat er een beroep op je gedaan wordt, dat uh, geeft je ook uh, ja, de motivatie om uh, keuzes te maken en om dat leiderschap te tonen. Ik ja, dacht is, even dat het gewoon een kwestie was van karate leren, maar dat is het niet. Dus. Nee, nee, nee, nee, het is in die zin iets ingewikkelder. Je moet ook vaak terug naar ja, wat zijn je eigen uh, roots, hè? wat zijn je eigen waarden waaruit je leeft, uh, gesprekken die juist in zo'n uh, ja, pedagogische relatie waarin we staan met jongeren van buitenom van belang zijn. En die training ja. wordt gegeven dus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Wat heeft een docent in, ik noem maar een plaats aan helderder wel? Uh, als hij heel erg geïnteresseerd is en de eerste wil volgen, dan moet hij de trein nemen. <laughs> ja. En als hij rijdt, uh, uh, zal dat straks geen probleem meer zijn. Uh, als hier uh, meer vraag naar is, uh, dan sluit het niet uit dat we het op meerdere plekken in het land uh, zullen doen. En het probleem wordt nu op het bordje van de docenten gelegd. Uh, die moeten zich nu mentaal gaan wapenen. Zouden er geen trainingen moeten komen voor agressieve leerlingen en ouders? Zeker, uh, die zijn er natuurlijk ook veel scholen, gaan ook om hè, met uh, ja, conflicten, uh, met pesten. Er zijn uh, docenten die met leerlingen erover spreken. Uh, maar hier gaat het toch vooral om je rol. Een docent heeft een rolmodel, een schoolleider uh, is een rolmodel. En hoe speel je in die ja, nieuwe gezagscrisis uh, die rol met verven? En zou dat ook niet in de opleiding moeten komen dan? Dat zou eigenlijk ook heel erg goed zijn. Ja, dat is denk ik een volgende fase. Dat we ook straks bij de lerarenopleidingen uh, aan zullen geven... dat die elementen daar een plek moeten krijgen. Jules ja. voorzitter van de VO-raad. Dat is de koepelorganisatie voor middelbare scholen. Hartelijk dank. Graag gedaan. De -koekjes uit Gouda. Nou zeg ik het goed. Hè. Dat is een van de producten die hoort bij het cultureel erfgoed van de Nederlandse consument. En die zijn er natuurlijk wel meer. Op onze site, de Gids, Dan zie je filmpjes over bijvoorbeeld Buisman, koffieversterker. Over Simpson, bandenplak. En over Hollandia Matses. En vandaag dus ook over de Punsely koekjes. Twee ronde wafeltjes op elkaar geplakt met stroop ertussen. Verslag hebben we Jan Peels. Hoe smaken die? Ja, kijk, ik heb ze hier. Misschien ken je ze wel, hè? van die oranje doosjes. En soms zitten ze ook uh, los uh, verpakt. Nou, als je erop al bijt, dan is het eerst hard aan de buitenkant. En dan zit er inderdaad stroop tussen. En misschien heb je ze ook wel eens uh, op een vlucht van uh, de koninklijke luchtvaartmaatschappij uh, gehad. Want daar worden ze bij de koffie geserveerd. Omdat er namelijk uh, geen noten en uh, geen melk en geen eieren zitten. En andere ingrediënten waar uh, sommige mensen allergisch voor kunnen zijn. Maar het was bijna afgelopen geweest hè, met die koekjes Want de fabriek ging failliet. Ja, 140 jaar. Bestonden ze al. In, uh, en dat is natuurlijk niet niks. Uh, maar door mislukte verhuisplannen en een afgeplaatste nieuwbouwplan... ging het bedrijf dus in het centrum van Gouda bijna failliet. Maar gelukkig, gelukkig, er was een geldschietster. Die woonde voorheen in de straat, waar ook die bakkerij uh, staat. En die hielp het bedrijf er weer bovenop. En nu draaien die oeroude machines daar weer elke dag... en ruikt het in de Goudse binnenstad helemaal naar vers gebakken koekjes. Nou. Ron Punzeli, dat is de derde in de generatie van, uh, de generatie van uh, koekenpars. Hij leidde me rond door die uh, haast antieke fabriek. Hier worden de twee afzonderlijk gebakken koekjes uh, voorzien van een vulling, van de karamelvulling. En daarna worden de twee op elkaar gelegd met een, uh, een zuiger. Als ik omhoog heen kijk in deze fabriek, het is echt alsof de tijd heeft stilgestaan... Grote oude machines van echt van dat gietijzeren staal. Op deze plek worden de koekjes bespoten met dat kleine beetje stroop. En een klein stukje verder op elkaar geplakt. Zodat het echt dat biscuitje wordt wat iedereen ja. kent. Zo gaat het al 140 jaar? Ja, zo gaat het in principe in deze bakkerij al 140 jaar. En zo'n 125 jaar als stroopkoekje. Wie heeft dat ooit bedacht? Ter uh, toeval. Mijn opa die sponsorde de Sint-Janskerk. Ze hadden geen geld voor stroopwafels. Dus uh, opa zei tegen mijn vader, joh je moet wat uh, zelf knutselen. Dus die heeft het gouden ruitje genomen. Zo heet het enkele koekje vroeger. Dat was Emmer, gewoon een biscuitje? Een biscuitje. en Een emmertje stroop gehaald bij een van die vele stroopwafelbakkers. Het op elkaar geplakt. En vader dacht al roods dus die had een paar duizend gemaakt. En zo is de historie geboren. Ja. En die koekjes moesten natuurlijk uh, weg. Dus opa op zijn fietsje aan oma heen gezegd, joh, wil jij die koekjes voor mij verkopen? En dat heeft ze gedaan. Alleen de consument begon steeds te vragen, dus zo'n lekker koekje, heb je die weer niet een keer? Nou is het hier binnen heel erg ouderwets, maar als je hier naartoe komt lopen, je ruikt het helemaal in Gouda. Het ziet er ook nog uit inderdaad, alsof je terugstapt in de tijd. Nooit gedacht om weg te gaan hier uit het centrum van Gouda? Ja, dat hebben we tot twee keer toe. Uh, soms noodgedwongen, gedwongen, want iedereen denkt in die binnenstad, hè, daar hoort zo'n bedrijf niet. Als je ook eerlijk bent... Hè, uh, Groeien kan je hier niet. Nee, aan de ene kant is een gracht en aan, ja, aan de andere kant, kant een straatje ja. en het houdt op. Dus, he? uh, we moeten het doen met beperkte ruimte. Dus we waren best serieus bezig om te verhuizen. Alleen dat is twee keer mislukt. Ja, en dat was ook het probleem. Want daardoor heeft het puzzeliekoekje aan de zijde een stroopdraadje gehangen. Ja, ja. Nou, zo erg was het ook. Uh, na twee mislukte verhuizingen waren alle centjes op. En ook een beetje de moed gezonken. En uh, gelukkig uh, ontmoeten we mevrouw Middelburg. Uh, een oud buurmeisje ooit, die hier uh, als kind in de straat uh, koekjes kwam uh, halen als kind. En uh, die zei, nou is er geen reddingsplan te verzinnen om Punsley te behouden. Ik woon hier in de straat, ik denk dat als mijn moeder nog zou weten dat wij hierbij betrokken zijn, dan zou ze zich in haar graf gewoon helemaal verheugen. Uh, leuk dat dit goud daar behouden blijft. Want dat vond u belangrijk? Dat vind ik heel belangrijk, ja. Want, want wat betekent het voor Gouda dan? Uh, voor Gouda, Gouda betekent uh, kaarsen, stroopwafels, kaas en uh, vooral puntenliedjes voor mij. Ja, ja, zeker nu natuurlijk, omdat u er onderdeel bent van gaan worden. Hier in de straat vroeger gewoond en nu is het een stukje van u geworden. Ja, nou dat uh, daar ben ik trots op en het is ontzettend leuk dat dat heeft kunnen plaatsvinden. En uh, nou, het is iets waar we dus uh, nu de komende tijd met mannenmacht aan gaan werken om te zorgen dat dit uh, kan blijven overleven. En betekent dat dan ook dat u hier vaker uh, rond gaat lopen om te uh, kijken hoe het gaat, of misschien gaat meehelpen zelfs? Uh, als het nodig is, help ik mee. Ja. Maar ja. bent u goed in? <laughs> Koekjes opeten. <laughs> Maar dat is toch nou juist niet de bedoeling. <laughs> nee, dat weet ik. Maar ik help mee met een uh, stukje van de PR. En uiteindelijk is mijn droom dat er een winkeltje komt aan de voorzijde. Waar we dus uh, toeristen en andere klanten kunnen ontvangen voor particuliere verkoop. Want als je hier om je heen kijkt, het is haast een soort museum, hè? Ja, het is echt een museaal gebeuren hier. En uh, we denken er ook over om dat dus in oude glorie te herstellen. En er een soort uh, museale wandeltocht langs de machines te maken. Mensen kunnen dat dan combineren. Het is ook leuk voor de jeugd. Een stukje educatie van het kijken hoe werd dat nou verbrengen? Ja, precies, hè, met ouderwetse machines. Ja, en dat dat nu nog steeds kan. Uh, er zit geen kip in, geen kippenbestanddelen, geen melk, geen lactose, geen noot en pindas. Dat is meestal een hele dus, uh, Mensen die ergens allergisch voor zijn, die hebben hier geen last van? Die nee, kunnen dat ja, gewoon hebben? Die, die kunnen het eten. En je ziet natuurlijk uh, in de rest van de wereld steeds meer kinderen geboren al met zo'n allergie. En uh, toen wij negen weken stil stonden, want dat was ook weer een uh, bevestiging hoe uniek we zijn, dat echt ouders opbelden met uh, kinderen die helemaal in de stress waren, want in de supermarkt konden ze hun koekje niet kopen. In de vliegtuigen... Uh, is men natuurlijk altijd angstig van nood en pindas. Want iemand kan stikken hè, als er dat gebeurt. Nou, en de, de maatschappijen zijn er blij mee. Want Punselie kunnen ze aan iedere passagier... Eh, ja, dus uit... eigenlijk ja, wat er ook gebeurt. U, u, u had altijd moeten blijven bestaan. Ja, nou, dat is denk ik ook eh, een van de redenen waarom eh, de Punsli vrienden eh, de mensen die destijds eh, de emissie van al aandelen en obligaties gekocht hebben... deden het niet uit een eh, vorm van investeren en rendement maken. Nee, nee, ze moesten uit, wel. Ja, uit sympathie, uit eh, emotie. En dat is ook leuk. Het is een vriendenclub. En uh, dat, dat waardeer ik ook. Ja, als u het zegt, dan, dan wordt u een beetje emotioneel van. Want het is ja. inderdaad wel bijzonder dat je zo'n band hebt, blijkbaar, ja, met, je, want, met je directe klant. Uh, ja. Iedereen heeft zijn eigen verhaal bij een puntslie. Ik uh, kreeg een stukje uh, toegezonden van een uh, reisverslag van iemand uh, die was uh, manisch depressief. Had gevlogen met KLM. Kreeg het koekje. Emoties kwamen boven. En die mevrouw die heeft de hele vlucht zitten huilen. En waarom? Omdat ze ontdekte, toen ze het koekje eet als kind, toen was ze nog gezond en dacht, pot verdikken me, ik, ik moet van die, die depressie af. En ze is het vliegtuig uitgekomen, ze is uh, aan de slag gegaan en dat heeft ze gepubliceerd, daar heeft ze een boekje van gemaakt. Wacht even, we hebben hier te maken met een soort medicijn nu ja. ineens? Dus uh, Punsley, wil ik eigenlijk mee zeggen, wekt uh, herinneringen aan je jeugd op voor heel veel mensen. En die jeugd kan bij sommige mensen hè, de goede momenten. Ja, kan weer het leuke in het ja, leven te weten. Leven en, en dan denken ze aan haar oma. Want ze natuurlijk, vroeger kwamen ze bij oma. Eh, uit het koekblik kregen ze een puntsliedje. En ja, dat, eh, iedereen heeft zijn eigen verhaaltje. En dat is leuk. Ik, eh, ik heb wel eens gedacht, ik zou daar eens een boek over moeten gaan Moet schrijven. U doen. Dat wordt misschien weer inkomsten wel na mijn 65. Ron Puntselie. En als u kijkt op de site, dan kunt u in de reeks Hollandse Waar een kijkje nemen in de oude fabriek in het centrum van Gouda. Het zijn echt prachtige beelden. En er zijn ook nog allerlei andere filmpjes te zien van Nederlandse producten. Zeg maar producten die horen bij het cultureel erfgoed van de Nederlandse consument. onder het kopje Hollandse Waar. De gids .fm. Het nieuws van vanochtend. Autofabrikant Mitsubishi sluit de vestering in Borren. En het personeel is vanochtend naar huis gestuurd om daar het slechte nieuws te verwerken. De minister van Economische Zaken, Maxime Verhagen, had het eerder op de radio over een mogelijke doorstart of een overname van het bedrijf. Maar de vraag is door wie dan? Die vraag leg ik voor aan onze autospecialist Wim Oudeweerink. Wim, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Kan dat nog een doorstart, denk je? Uh, ik durf het te betwijfelen, in ieder geval als uh, dat er een autofabrikant in komt, want uh, dat zou dan uh, naar verluidt een eventueel een Chinees merk zijn. Maar ja, de Chinezen die kunnen in Europa alleen maar uh, op prijs gaan verkopen, op lage prijs gaan verkopen. En dan moet je niet gaan produceren in een van de duurste productieregio's van Europa. 1500 dus dat... mensen van Netcar, want zo heet het bedrijf daar in Born, de onderafdeling van Mitsubishi, die staan dus definitief op straat, denk je? Ik, ik denk dat, uh, dat dat eigenlijk wel een scenario is waar je vanuit moet gaan. Behalve wanneer er een koper wordt gevonden voor het, uh, voor het hele complex. Het is een enorm complex met een uh, hele moderne lakstraat bijvoorbeeld. Uh, het gonst wel van de geruchten in, in, de, in de automotive wereld. Uh, twee weken geleden in Helmond hoorde ik ook, ja, er zouden geïnteresseerden zijn uit de toeleveringsindustrie die eventueel de, zich in dat complex willen vestigen. Maar ja, dan moet je toch wel een, een heel grote productiecapaciteit nodig hebben om, anders dan heb je eigenlijk maar de halve of een kwart van die enorme hal nodig. Ja. Uh, het, het is nog even een vraag hoe dat gaat lopen, maar uh, het is naast die 1500 mensen rechtstreeks die bij Netcar werken ook nog eens een keer honderden, die in de uh, aanverwante bedrijven in de omgeving zitten, de toeleveranciers. Uh, het was al niet zo groot meer, maar ja, dat valt dan ook helemaal weg. En zo'n toeleverancier die mogelijk belangstelling zou kunnen hebben... maar ja, dat is dus heel vaag, vaag, vaag en nogmaals heel erg vaag. Waar moet ik dan aan denken? Is dat uh, een boutjes- en een schroefjesfabriek? Ik denk dat het wat verder gaat. Ik denk dat dat dan een, een toeleverancier zou zijn. van, van grote internationale. Eh, op een grote internationale schaal. die bijvoorbeeld voor alle fabrikanten. bepaalde hele specifieke onderdelen. zeg maar elektronica-onderdelen. of. of, of eh, transmissie-onderdelen maakt. die door meerdere fabrikanten gebruikt worden. Eh, dan, dan zou het zin kunnen hebben. Ik, ik ken geen naam. Ik zou geen naam durven noemen. want dan zou ik eh, mensen op het verkeerde been zetten. Maar het kan best zijn dat er. Een een, een grote toeleverancier uit het uh, Aziatische uh, zich hier zou kunnen vestigen. En dat uh, gebruik kunnen maken van het NETCAR complex. Maar hoeveel mensen houdt hij dan aan het werk? Uh, dat uh, is niet gegarandeerd dat dat er 1500 zullen zijn. Dat, uh, dat kunnen er veel minder zijn. Uh, het is een hele, moeilijke, uh, een hele moeilijke situatie. NETCAR is al jaren de speelbal van... Uh, ...van de politiek geweest... Om, ...voorwege de werkgelegenheid in Zuid-Limburg... ...daar is het bedrijf ook mee opgestart in 1968... Uh, ...door DAF... ...en uh, daarna hebben Volvo... ...en Ford en Mitsubishi... ...en Daimler... ...in allerlei uh, zeg maar, allianties daar auto's geproduceerd... ...en uh, met een top... ...van, van meer dan 200.000... ...eind jaren 90... Maar uh, nadat Volvo naar Ford is overgestapt... en Daimler Mitsubishi heeft verlaten een paar jaar geleden... stond het Japanse merk, het Japanse concern, helemaal alleen ervoor. En ja, nu ligt die productie op een 50.000 auto's per jaar. En Mitsubishi als merk op de Europese markt heeft het ook moeilijk. Ze hebben vorig jaar een uh, operationeel verlies... Een, voor eerst het laatste half jaar een operationeel verlies... van een uh, 100 miljoen geleden in Europa. Uh, terwijl het concern zelf wel verdiend heeft... En de verkoop van Mitsubishi-auto's, los van de productie dus... die is ook gedaald van uh, bijna 350.000 drie jaar geleden... naar uh, net iets meer dan 200.000 vorig jaar. Dus Mitsubishi zelf als, als merk, als concern... staat er in Europa ook niet zo best voor. Hoop. Heel klein beetje hoop. Een toelevingsbedrijf, maar die hoop is miniem. Dankjewel je wel, Wim Oudewiernik. Nou, nou, nou, nou, de gids. Nou, je ziet het water staat nog steeds vrij hoog, maar is nog niet over de dijk gelopen. Dat betekent niet dat het gevaar hier volledig geweken is. Rond 3 uur, 4 uur verwachten ze hier volgens computermodellen nog steeds heel hoog water. Daarom is nu ook defensie onderweg naar deze locatie met 50 man. Onder meer met opblaasboten om bij te springen, mocht het eenmaal zo ver komen in januari dit jaar weer een nieuw hoofdstuk in onze strijd tegen het water. Dorpen in Groningen moesten worden ontruimd vanwege een dreigende watersnood. Het kwam uit het NOS-journaal van donderdag 6 januari, dit fragment. Bij mij aan tafel zitten waterbouwkundige Fonds Nelen en Witse Schuurmans. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Witse Schuurmans, 6 miljard geven we uit aan waterbeheer en na een paar dagen hevige regen is het meteen mis. Hoe kan dat? Ja, je kan zeggen, dan uh, geven we nog niet genoeg uit, want uh, het gaat mis, maar... Uh... Je kan ook zeggen van, uh, ja, wat ging er eigenlijk mis? Ja, wat ging er eigenlijk mis? Weinig eigenlijk, hè? Nou, achteraf gezien eigenlijk weinig natuurlijk. Omdat er geen, uh, er is geen doorbraak is geweest. Maar wat wel uh, natuurlijk wel verpand was, was dat grootstukken stukken blank stonden. En ik denk dat we dat, uh, ja, je kan het mis gaan noemen. Of je kan zeggen, dat was ingecalculeerd. En het systeem functioneerde zoals het moest functioneren. Zou het zijn ingecalculeerd, in Nederland Want er was nogal wat paniek, althans, dat werd ervan gemaakt. Er was in ieder geval een hoop media-aandacht, dat is waar. Uh, ik vraag mezelf af of er zoveel paniek was bij de waterschappen zelf. Uh, de waterschappen waren in die zin goed voorbereid. Uh, ze waren met die overloopgebieden bezig. Er was continue dijkbewaking... Uh, ik denk ook dat het een onderwerp is wat het, uh, uh, ja, waar ze bewust media-aandacht misschien zelfs een beetje gezocht hebben. Om het komt de zien... waterschappen goed uit, omdat ze nu uh, mogelijk worden opgeheven, dat er geruchten gaan dat de provincies dat maar moeten overnemen. Uh, ja, ik denk, ik denk dat het in zekere zin hun goed uit is gekomen, ja. Ja, ja. omdat ze zich nu konden laten tonen en laten zien waartoe ze in staat zijn. Precies. De, ja, u spreekt dan niet van, van watersnood in dit soort gevallen? Nee, nee, nee. Wij, wij, wij, wij spreken in dit geval niet van watersnood. Uh, dit wateroverlast. Watersnood is in Nederland denk ik een, uh, ja, een haast beladen term geworden. Uh, de, de, er, er, er, er zit een soort onderbuikgevoel in Nederland van nou, die dijk die moet het houden. Die dijk die mag niet door. En het is ook een soort rampgevoel wat wij in Nederland uh, ja, waar we slecht mee, mee kunnen omgaan. Maar zegt u dan, die dijk die mag wel door? Ja, eigenlijk wel. Dat is, zo is dat afgesproken in Nederland. Er zit een, een normering op. En zeker voor uh, ja, zeg maar binnendijken, boezemkades, is uh, vastgesteld. Dat zijn er vijf categorieën van kades. En deze en, had mogen doorbreken dus eigenlijk? Die nou, in, Groningen. in een bepaalde situatie mag een dijk doorbreken. Dat is een ingecalculeerd risico. Als er wel water is, mag die doorbreken. Dan komt er op neer of niet? Nou, ja, het klinkt misschien heel raar. Want je hebt natuurlijk een dijk om het water tegen te houden. Maar... Ik uh, maakte in een, uh, vorige week in de Volkskrant ook een vergelijking met... als je een auto hebt, koop je die ook om te rijden. Maar toch sta je af en toe stil, heb je pech. En dat is ingecalculeerd. En daar heb je dan de wegenwacht voor en die kan je helpen. Dus wat wij eigenlijk willen zeggen is van... je kan niet altijd voorkomen dat er een keer een, ja, een incident gebeurt. En dan hoef je niet te zeggen dat het hele systeem niet deugt. Dus je kan niet uh, 200 keer per jaar naar de garage gaan... om, te, om maar te voorkomen dat er nooit een incident Precies. gebeurt met je Precies. auto... Want dan zou je zien dat er toch juist nog een keer iets gebeurt. Ja, je kan dat eigenlijk nooit, je kan het nooit voorkomen. Dat zal ook iedereen zeggen. Het is nooit 100% gegarandeerd. En dan is de vraag hoe ver schuif je die grens op? En waar wij een beetje voor pleiten is dat we zeggen van nou, misschien moeten we die grens niet, niet veel te ver opschuiven. Omdat mensen... Maar moeten we ook zeggen nee, het, het kan gebeuren. En we kunnen ook andere maatregelen nemen om te voorkomen dat, dat daarmee een ramp ontstaat. Dat zijn als... die andere maatregelen. Maar, hoe, u zegt in feite, laat het maar een keer gebeuren. Nou ja, ik wil kijken, de vergelijking die ik ook als maak van, ik weet niet hoe het met u is, maar de, de, de, de ramp bij Wilnis, de dijk die afgeschoven is, dat is een beeld van zelfs wat mensen die niet met waterbeheer bezig zijn dat ze zich dat beeld nog kunnen herinneren. Die ja. foto in de krant, een dijk die afgeschoven is. Het begin van deze eeuw was dat. He? Dat was het begin van deze dat eeuw. Dat klinkt dat wel lang geleden. Dat is heel lang geleden. <laughs> is nog maar pas. Ja, ja. ja, nee, precies. En uiteindelijk kun je zeggen, het is een keer gebeurd. Het was zelfs een hele ja, droog, doordroogte toen destijds. Een veendijk die afgeschoven is. En, en uiteindelijk, de schade die toen opgetreden is, was relatief klein. Nee, ik bedoel, het was... Ja, maar je zal er maar wonen. En je, je zal die modder het... maar in je huis krijgen. Precies. En zo zichtelijk. laag later dan de eerste verdieping. Nee, ja. daarom, maar daarom is het voorbeeld dat ik niet zozeer... dat het, het ongeluk wel of niet mag voorkomen, uh, mag voorkomen. Het is het gevoel wat we als Nederlanders hebben... dat het niet mag gebeuren. Want u doet er wel luchtjes lucht over, meneer Schuilman. Ja, misschien ook omdat ik uh, zelf dan uh, op de zandgrond uh, woon. maar oh, dan zijpelt het lekker door. Zo weg. Dan zijpelt het lekker door en is het <laughs> zo weg. Maar wat je... Wat je over het algemeen ziet, is dat natuurlijk mensen toch niet graag zeg maar, uh, waterschapslasten of, of betalen voor het waterbeheer. Dus het is eigenlijk een heel dubbel gevoel. Aan de ene kant wil je natuurlijk zo meer mogelijk uh, geld uitgeven. En wil je dat, dat de waterbeheerders zo, zo zuinig mogelijk zijn. Aan de andere kant wil niemand dat het bij zichzelf gebeurt. En dat is een soort, uh, ja, daar moet je een evenwicht in vinden. Want omdat het gemeenschapsgeld is, is het natuurlijk gauw om te zeggen van nou ja, laat, laten ze maar zorgen dat ik geen natte voeten heb. Maar we moeten er wel wennen het... aan water in de kruipruimte, de Nederland. We moeten er aan wennen. En wat, wat ik belangrijker vind, is dat we dat ook in, in besluitvormen gaan meenemen. We hebben het er niet over met elkaar. Het is, iets van, het is een soort absoluutheid in Nederland van het mag niet gebeuren. Nou, ik herinner me ongelooflijke discussies over uh, wat er moest gebeuren aan onze dijken... toen uh, half uh, midden-Nederland op een bepaald moment dreigde plat te staan. Ja, en ook jaar. En ook een, 95, en ook een ja. beetje is ondergelopen toen. En toen moesten in één keer al die dijken worden verhoogd. Ja, je, je, er is een soort gezegd in de civiele techniek... Uh, geef ons heden ons dagelijks brood en af en toe een watersnood. Want daarmee hebben we zoveel aandacht... en is de politiek weer geneigd om, dat, om er weer geld in te stoppen. En dat zag je in, uh, ook in 1993. Van, hé, hey, die rivierdijken waren blijkbaar niet op orde. En op zich is het goed, denk ik, dat er natuurlijk, dat, dat op orde gemaakt wordt. Alleen kan je je afvragen, wanneer schieten we door... En, Laten we in ieder geval die discussie voeren met elkaar. Om te zeggen: van hoe veilig willen we het hebben? En ja, dat woord veiligheid. dat, dat impliceert direct van, uh, en dat, uh, dat de mensenlevens in gevaar zijn. Maar de voorbeelden die u ook noemt. is water in de kruipruimte, overlast. Het is allemaal heel vervelend. Maar tegen welke prijs wil je dat voorkomen? En wat zou je wel kunnen doen? Afgezien van het feit dat je misschien al die normen moet gaan aanpassen. Uh, kan je het veel beter berekenen tegenwoordig. hoe hoog het water komt? Ja, ja nee, we zijn, we zijn om dat vlak. Uh, uh, we gaan de ontwikkeling enorm snel. En, maar en... ook op dat vlak zijn wij bijvoorbeeld met de TU Delft en Deltares bezig... met een nieuw overstromingsmodel die veel nauwkeuriger kan berekenen wat er gebeurt. En daarmee zien we dat we eigenlijk nog niet heel precies weten... wat er gebeurt bij een overstroming. En dan kan je zeggen, ja, wat heb ik daar nou aan als ik het heel precies weet? Maar daarmee kan je ook veel preciezere maatregelen nemen om te zeggen... waar komt het, hoe diep en waar zitten de grootste en wat risico's? Maar zijn die maatregelen dan? Zijn toch weer zandzakken? Nou, dat en is een, een beetje die meerlaagse veiligheid, zoals we dat dan noemen. Dus de eerste laag is zeg maar, voorkomen. De tweede laag is, je kan de huizen zo inrichten... dat ze zo gebouwd worden dat ze zeg maar, tegen de stootje kunnen. Dat je geen kruipruimtes, natte voeten hebt. Dat, je, dat ze hoger liggen. En de derde maatregel is evacu evacuatieplannen. Dat doe je, als je dat op een goede manier doet, mensen op een goede manier voorlicht... Ja, dan, dan is dat wel vervelend, maar dan hoeft het geen ramp te worden... Dus er zijn eigenlijk drie lagen waarmee je maatregelen kan nemen. En nu stoppen we eigenlijk heel veel geld in die eerste laag, zandzakken. En wij zeggen, ja, als je in die andere lagen meer geld stopt, dan, heb je ook, dan bouw je kennis op. En dat, dat is ook een exportproduct voor Nederland, niet en dan alleen zand. daar zou je veel geld mee kunnen besparen? Uh, nou, ja, die kop in de volkskrant hebben we de afgelopen week veel over gehoord. Dat, we, dat wij roepen dat er 25% af kan. Ja, maar toen dachten wij, wij nodigen u uit. kom er maar eens uitleggen. 25% van hoeveel miljard? Van 6 miljard per jaar. Dat is heel wat. anderhalf ja, miljard? Dat is anderhalf miljard per jaar. In deze wij, tijd onze... van bezuinigingen? Precies. En, en, en, nou ja, dat is ook altijd lastig dat het in deze tijd van bezuinigingen... met zo'n kop misschien in de krant komt. Van de andere kant roept het wel die discussie op die wij graag willen. Uh, die anderhalf miljard per jaar, zeggen wij, die wordt uitgegeven... Misschien wel hè, aan die eerste laag, maar zeggen we maar aan de preventie: die dijk moet hoog genoeg, die zandzak, het beton moeten zijn. Uiteindelijk kun je zeggen: misschien veel de maatschappij het dus veel prettiger vinden en zich zelfs veiliger voelen op het moment dat we dat in de ruimtelijke inrichting, in de wijze van de straten werken, de wijze waarop wij wateroverlast ervaren. He? Je de moet gewoon achter de computer gaan zitten en berekeningen maken. Nee, te nee, nee, nee. Nou, eigenlijk ja, ene, ja, feitelijk wel. Want daarmee kan je veel preciezer vaststellen wat je echt nodig hebt en welke risico's je loopt. Want die risico's, die zitten niet alleen in die dijken, die zijn natuurlijk heel zichtbaar. Van dat houdt het water tegen. Maar er wordt ook veel in de rioling geïnvesteerd om water op straat te voorkomen. Het gaat ook over slootjes die uit hun oevers lopen. Dus er zijn heel veel kleinere vormen van overlast. Van, uh, ja. En dat, dan. Ja, maar het is niet maar goed veiligheid. ook dat, dat de gemeenten wat doen aan die rioleringen. Alhoewel ze ja. er al heel lang mee bezig zijn natuurlijk. Want dan ja. loopt men straat niet onder. Ja, maar de vraag is natuurlijk... hoeveel wil je betalen om te zorgen dat je straat niet overkomt... en wat gebeurt er als je straat onder water staat? Is dat heel erg vervelend of is dat een keer lastig? En uh, er gaan miljarden in die riolering om. Dus dan is het elke keer de vraag van... ja, met welke, tot welke regenbui wil je dat kunnen voorkomen... en wanneer accepteer je het? En maar je er zie... zijn nu, neem ik aan normen voor... Hè, dat het precies zoveel moet zijn, et cetera. ja. Dat is officieel, mag het dan één keer in de twee jaar geaccepteerd, wordt het geaccepteerd. Dus dat is eigenlijk best vaak. Maar wat je bijvoorbeeld ziet, als er een nieuwe winkelstraat wordt aangelegd... en die wordt helemaal vlak aangelegd en er komt water in de straat, dan loopt het de winkels in. Nou, door een kleinere drempels te bouwen, kan je, heb je wel water op straat, maar heb je heel, veel minder schade. En dat zijn ja, maatwerkoplossingen waarmee je uh, toch een hele hoop uh, ja, narigheid kan voorkomen tegen veel lagere kosten. We hebben nu gehoord... We hopen dat de discussie op gang komt. Ja, dank Waterbouwkundige Fons Nelen en Wietse Schuurmans, dank voor de komst. Tot 12 uur nog. Waarom is het verbod op militaire hulp aan Oezbekistan versoepeld? Dat hoort u in de wereld ontvangen. En reclame-inhakers, wat zijn er eigenlijk? Na het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De rivaliserende Palestijnse groeperingen Fatah en Hamas... gaan een regering van nationale eenheid vormen. Dat hebben Fatah-leider Abbas en Hamas-leider Meshaal met elkaar afgesproken. Abbas wordt de premier van de nieuwe regering... die als taak heeft nieuwe verkiezingen voor te bereiden. En de regering krijgt zeggenschap over zowel de westelijke Jordaan-oever... als de Gazastrook. Hamas heeft het nu alleen nog voor het zeggen in de Gazastrook en Fatah op de West-oever. In de Pakistanse stad Lahore is een fabrieksgebouw ingestort na een gasexplosie. Daarbij zijn zeker twee doden gevallen. Tientallen mensen liggen onder het puin. Hulpdiensten proberen met graafmachines bij het terrein te komen... waar de illegaal gebouwde fabriek stond. In Utrecht is een deel van het ROC Midden-Nederland blank komen te staan... door een gesprongen waterleiding. Concierge ontdekte het lek toen hij de school wilde openen. Twee verdiepingen van een vleugel staan onder water. En op die school zitten een paar duizend leerlingen. Die zijn vandaag vrij. En smartphone- en tabletfabrikant HTC heeft een winstwaarschuwing afgegeven. Het bedrijf verwacht in het eerste kwartaal van dit jaar... een omzetdaling van zeker 1,7 miljard euro. Onder meer door hevige concurrentie van onder andere Apple en Samsung. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANDB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... staat tussen Knopend Watergaasmeer en die met 2 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Richting Amsterdam staat tussen Muiden en die met 2 kilometer na een aanrijding. Daar is maar één rijstrook open. Ook een aanrijding op de A16, Rotterdam richting Breda... tussen Zevenbergse hoek en Breda-Noord, 3 kilometer. Zijn daar twee rijstroken dicht. Verkeer vanuit Rotterdam richting Breda of Antwerpen... kan het beste omrijden via Roosendaal over de A17 en de A58. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda... tussen Spaanse Polder en Rotterdam Centrum, 3 kilometer. Ook dat is een aanrijding. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Hey. Gids.fm Met Felix Werders. De wereldontvanger. Willem Frank de Nootje neemt ons mee naar Centraal-Azië. Ja, naar Oezbekistan, het buurland van Afghanistan, waar president Islam Karimov al twee decennia met harde hand regeert. Dat is toch die dictator met die twee glamour-dochters... waar jij eh, een tijdje geleden mee kwam met foto's van ze? In... Lola en uh, Gulnara bedoel, bedoel je? Ja, die die ja. twee zijn altijd bezig met, uh, met modeshows modeshows organiseren, extravagante feesten voor Hollywood-sterren, de, de internationale jet set, om het imago van Oezbekistan op te poetsen. En ja, daar valt ook wel wat op te poetsen, want vrijheid van meningsuiting godsdienstvrijheid, vrije pers, het is allemaal ver te zoeken in Oezbekistan. Demonstraties tegen president Karimov die worden bloedig neergeslagen. En daarom kwam het volgende bericht voor mij als een behoorlijke verrassing, een bericht op de website Nieuws dat Washington de sancties opheft... wat betreft de levering van militaire goederen aan Oezbekistan. En waarom waren die sancties dan destijds opgelegd? Vanwege nou, dat bewind daar? Vanwege mensenrechten schendingen uh, waren ingesteld... Uh, door het Amerikaanse congres in 2003. En die sancties die zouden alleen opgeheven worden... als de mensenrechten situatie flink zou verbeteren. En uh, die mensenrechten situatie is dus kennelijk niet echt flink verbeterd? Is niet verbeterd. Volgens Hugh Williamson van Human Rights Watch... Uh, is het nog steeds heel slecht Steldeus Beek is met de mensenrechten dat zei hij tegen mij over de telefoon. The human rights record is is is terrible in Uzbekistan. Last December, Human Rights Watch published a hundred-page report on new evidence of the extent of torture in prisons and police stations in Uzbekistan. Sadly, we documented dozens of cases of the most abusive forms of torture of prisoners: asphyxiation. Ja, Hugh Williamson van Human Rights Watch, ze hebben in december nog een dik rapport uitgebracht over de toestand daar, de toestand in Oezbekse gevangenissen en politiebureaus. In het rapport staan tientallen gevallen van marteling, verstikking van gevangenen, noem maar op. En volgens Williamson is de mensenrechten-situatie in Oezbekistan de afgelopen tijd eerder verslechterd dan verbeterd. Dan is het natuurlijk toch de grote vraag, waarom er nu weer Amerikaanse militaire steun mag naar Oezbekistan. Ja, nou, het, het kan. Er is speciale wetgeving die het mogelijk maakt om die sancties tijdelijk te versoepelen of zelfs op te heffen. Luister even naar de uitleg van deze woordvoerster van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. The Secretary of State has the authority to waive certain restrictions if she certifies that it is in the national security interest of the United States to do so, and also that it's necessary to obtain. Access to en from Afghanistan. Ja, ze kunnen dus die, die sancties terzijde schuiven als het gaat om een zaak van de nationale veiligheid. En zegt deze woordvoerster, is het nodig om toegang te krijgen van en naar Afghanistan. Nou, daar zit hem dus de pijn. Want ze willen een andere route naar Afghanistan, de Amerikanen. Precies, want de, de, de NAVO-troepen, de Amerikaanse troepen in Afghanistan... die hebben ontzettend veel voorraden nodig. Nou, al die spullen die werden, die worden eigenlijk vooral aangevoerd door Pakistan... maar er worden regelmatig aanslagen gepleegd op die navo convoi Daar gaat er heel veel brandstof verloren en munitie bijvoorbeeld. Uh, dus gingen de Amerikanen op zoek naar een alternatieve aanvoerroute... Uh, en volgens Centraal-Azië-analist Joshua Faust... kwamen ze logischerwijs in Oezbekistan terecht. Oezbekistan is by far the most het meest uh, of land van alle border states of Afghanistan, and it also has the highest capacity rail route. Ja, volgens Joshua Faust, Oezbekistan is van alle Afghaanse buurlanden het best bereikbaar. En het heeft een goed spoorwegnetwerk. In 2008 begon Washington met toenaderingen richting president Karimov... om die alternatieve aanvoerroute op poten te zetten. En bij die toenadering hoort dus nu ook die militaire steun voor Karimov? Inderdaad. Het lijkt nu vooral te gaan om eh, niet-dodelijke spullen. Het gaat niet om, om tanks en geweren hè, bijvoorbeeld... maar om kogelvrije vesten en nachtkijkers. Nou, die zijn ook bedoeld voor de Oezbekse grenswachten... Zodat, de grens, eh, zodat zij de grens beter kunnen bewaken tegen drugs en mensensmokkel. Maar ondanks dat het gaat om defensieve militaire goederen... vindt Human Rights Watch dat Amerika een heel verkeerd signaal afgeeft. We vinden dat dit helemaal het verkeerde signaal is... naar de Oezbekse regering en de internationale gemeenschap en de civiele society in Uzbekistan. Ze kunnen hun without zonder dit extra... Ja, uh, Hugh Williamson van Human Rights Watch Hij zegt... het is een totaal onnodige stap geweest van Washington. De Amerikanen hadden streng moeten blijven voor Karimov. Nu gaan ze de kant op van de Europese Unie. Die was de laatste jaren al iets laxer geworden ten opzichte van uh, Oezbekistan. En Williamson zegt ook, ja, alleen een strenge aanpak zal iets uithalen. En nu geeft het Westen eigenlijk toe aan Oezbekse chantage... want ze hebben Oezbekistan nodig voor die route richting Afghanistan. Maar wellicht denken de Amerikanen juist op deze manier... iets te kunnen veranderen aan de mensenrechten situatie... Een soort Koppelverkoop. Ja, nou dat, dat heb ik ook voorgelegd aan uh, analist Joshua Faust. Maar hij zegt dat, ja, de Amerika Amerikanen hebben niet echt uh, de illusie dat ze hiermee veel zullen verbeteren aan de mensenrechten situatie. Want zoveel invloed hebben ze niet op Karimov, dat zegt Faust. Karimov has never shown himself to be particularly responsive to uh, anyone else, actually, besides Karimov. The other angle of this is that Uzbek State Media has remained consistently negative towards the United States. Uh, they haven't even portrayed this as the U.S. capitulating to Uzbekistan. Ja, centraal azië analist Joshua Faust. Hij zegt, ja, eigenlijk de enige uh, naar wie Karimov luistert... ja, dat is Karimov zelf. En um, uh, een aanwijzing daarvoor is... Uh, ja, is dat um, uh, in de Oezbekse staatsmedia... is helemaal niks te horen geweest over het opheffen van die sancties. He, dat hadden ze kunnen uitbuiten namelijk door te zeggen van... nou, kijk eens naar die Amerikaanse slappelingen... we krijgen ook nog eens een, dit cadeautje van ze. Yeah. Maar helemaal niks van dat alles. Uh, ja, het, het kan, de, kan het Oezbekse regime blijkbaar niet zo heel veel schelen. Nou, analist Joshua Faust vindt Oezbek... Pakistan ook een verschrikkelijk land, maar hij zei ook tegen mij dit is eigenlijk een van de weinige keren dat hij het zelf eens is met een beslissing van Washington. in case, is in, Afghanistan to to Pakistan, is in, in, in Ja, het is een stap om minder afhankelijk te worden van Pakistan. Op de lange termijn zal dat een gunstig effect hebben op de regio al dus Joshua Faust, en zodra de Amerikanen zich terugtrekken uit Afghanistan... dan voorziet hij, deze Centraal-Azië-analist... dat ze weer een veel strengere houding zullen aannemen... ten opzichte van Oezbekistan. Ik merk nog veel horen van Lola en Gulnara, denk ik. Dank je wel, Willem Frank ten de Noot. De gids. FN. Het tweede deel van onze reportageserie Werkplein 010... over de strijd tegen werkloosheid in Rotterdam. En over de werkzoekende zelf natuurlijk. Verslaggever Katinka Beer, jij maakt die serie... Leg nog even uit wat een werkplein precies is. Ja, het is een beetje te vergelijken met het vroegere arbeidsbureau. De gemeente en het UWV zijn er te vinden. Ze zitten door het hele land. En in Rotterdam, waar ik het over heb, zitten er vijf. Waar gaat de aflevering van vandaag over? Over werkloond. Dat is een project van de gemeente om mensen uit de bijstand te krijgen. Het duurt 15 weken. Iedere week doen er 750 mensen aan mee. Verplicht, 20 uur per week. Voor een deel op het werkplein in groepjes, maar ook verplicht één dag werken bij de roodtap, Voornamelijk bekend als het gemeentelijk reinigingsbedrijf. En je zegt een paar keer verplicht, wat als mensen nou niet komen opdagen dan? Nou, dan worden ze gebeld en krijgen ze een gesprek. Als ze nou geen goede reden hebben, worden ze gekort op hun uitkering. Eerst is er de 30% maatregel, maar als ze blijven weigeren... dan raken ze hun uitkering kwijt. En waar vinden die bijeenkomsten plaats voor werkloond? Uh, op werkplein Schikanen. dus uh, daar was ik net als vorige week. Groot gebouw in het centrum van de stad. Op de eerste verdieping zijn de klaslokalen van werkloond. En daar zitten mensen in groepjes achter de computer. Wat ben je nou aan het doen? Ik uh, zoek vacatures van de betontimmer. Want dat ben je? Ja. Of hoe lang ben je al werkloos? Uh, vanaf vorig jaar bouwvak, zomervakantie, al oh, uh, bijna een half jaar. Het is de eerste week leuk, de tweede week is misschien leuk... maar uh, na zes maanden uh, begin je toch een beetje beu te worden. Ik in ieder geval wel. Ik heb toch liever tot ik uh, elke dag uh, om uh, vijf uur mijn nest uitkom... Uh, en gewoon uh, heel de hele dag werk en uh, voldaan thuis komt. Oh, daar is je brief. Dat is uh, zoals dat is brief. Bent u op zoek naar iemand die graag de handen uit de mouwen steekt, dan ben ik dat. Ja, dat moet wel verwacht worden als je bouwvakker bent. Hè. En hoe vind je dit project, dit werklood? Ja, bezigheidstherapie, dit kan ik thuis ook gewoon doen. In zo'n groepsverband, het met elkaar zitten, dat heeft een heleboel voordelen. Je ziet dat je sowieso niet de enige bent die in de situatie zit. Mensen zijn ook elkaars informatiebronnen, kunnen elkaar tips geven. Daarbij hebben we natuurlijk ook nog eens een keer de mogelijkheden om een aantal gereedschappen te gebruiken. Ja, waar je thuis niet de beschikking over hebt. We gaan vanmiddag een sollicitatiegesprek oefenen. En om dat ges uh, gesprek te oefenen, hebben jullie allemaal nodig. Jullie krijgen in ieder geval zo meteen verschillende rollen. Vluchten kan niet meer. Een sollicitant nam tijdens het sollicitatiegesprek haar telefoontje op. Dat is echt gebeurd. En dan vroeg ze aan de interviewer vroeg ze of ze even alleen gelaten kon worden. Want het was een privégesprek. Je gaat ook niet aan je interviewer vragen of je lift krijgt naar huis... omdat het al vijf uur is, aan je oksels ruiken... of toegeven dat je ontslagen bent omdat je je baas hebt geslagen. Jongens, voordat we met een rollenspel gaan beginnen, vind ik het altijd belangrijk om te vertellen van dat je daarin geen fouten kan maken. Er is geen goed rollenspel, er is geen fout rollenspel, er is alleen maar een rollenspel waarvan je met elkaar hoopt dat je er wat van leert. In nee, plaats? Dank je wel. Zo. We zijn hier uh, omdat u komt solliciteren als medewerker buitendienst, commercieel. Ja. Vertel eens wat over jezelf. Wie ben je, uh, wat doe je, wat heb je gedaan? Nou, mijn uh, zoon van de Ven, uh, ondertussen 28 jaar. Ik heb uh, ja, eigenlijk heel veel verschillende baantjes gehad ondertussen. Uh, toch nog op zoek naar wat nou echt wel uh, passend is, zeg maar. En uh, toen kwamen we hierop uit als van, uh, vertegenwoordiger. Je bent toch rep representatief. Je komt toch voor een bedrijf uit. Uh, je hebt toch. Uh, ja, je geeft uh, het goede voorbeeld, zeg maar. Je bent uh, de vertegenwoordiger, uh, soort van. Oké, okay. wa wa wa waarom wil je per se bij ons werken en niet uh, bij iemand anders? Waarom wil je, nee. ga je niet uh, als uh, TV-presentator uh, werken of wat dan ook? Waar waarom wil je per se hier werken? Waarom... Ja, dat is een hele goeie eigenlijk. Zijn we? Ja, dat is eigenlijk een hele goeie. ja. Oeh. Ja. Ja. Zijn we op het op? Ja, op op? ja. ja daar gaan we. Op daar, op ja. Zin, ja, daar, kijk eens, kijk, er komt. Kijk kijk er komt. Wat jij nu meemaakt, ja. en wat dat betreft, is dat gewoon een cadeautje wat je krijgt. Ja. Want voor hetzelfde geld zit je nu er tegenover zijn asbak. Hè? Ja. Klopt. Met Klopt. alle respect, natuurlijk. Ja, maar dan ben je ook wel iets meer voorbereid, denk ik. Als ik weet dat ik maandag een sollicitatiegesprek heb, dan heb ik vier dagen lang om me voor te bereiden. Ja, ja, maar ik wist, zeg maar, het, oh, zal ik me goed voorbereiden hoe ik daar echt... Uh, door... Ja, dat, dat, het goede antwoord zoeken is, zie het goede antwoord maar te vinden en ja, blijf, kalm, blijf kalm op dat moment. Ja, zeker, dat ik maar ik bedoel, oh, nee? als ik me voorbereiden? Nee, ik het zelf niet. Oké. Okay. Omdat jij komt eigen verkopen. Ja, en dan maar moet wat, je... zou, wat, wat zou je dan... Dan zou ik zeggen, meneer, bij jou staat een vacature open... Daarom kom ik bij, anders ja, is kom dat ik hier dat juist... Nee, maar dat is, is dat het juiste antwoord? Je moet de achtergrondinformatie van ja. het bedrijf weten. In principe moet je in zijn eigen bedrijf terugverkopen. Ja. Van waarom nou ja. juist precies? Nou ja, omdat jullie dit en dat en ja. dat en dan dan kom je er wel. Ja. Ja. Dames en heren, mag ik heel even uw aandacht? Want we hebben ook nog een hele belangrijke mededeling. Vanaf deze week begint het werkcomponent. Werkcomponent is één dag per week. Acht uur werken om iets terug te doen voor de stad... En er zijn twee dingen bedacht in Rotterdam. Als u problemen heeft, klachten heeft... schouderklachten, knieklachten, enkelklachten... dan krijgt u zittend werk aangeboden. Bij heb Groen. Die maken plantjes van hele kleine stekjes... en die worden dan verkocht bij de Ikea. Voor iedereen die geen klachten heeft... is het het bekende heb werk... straat schoonhouden. Uw eigen wijk schoonhouden. Oftewel buurt-serviceteam-medewerker... Als u er niet aan meedoet, betekent dat u dan het recht op uitkering verspeelt. Dus het is voor u misschien een extra motivatie... om misschien nog wel tien sollicitaties extra te doen de komende tijd. Want als u zelf een baan hebt, ja, dan bent u van ons af. Ja, als u zelf een baan vindt van minstens 12 uur per week... dan vervalt uh, dat verplichte onderdeel bij de ROTEP. Ja, we maken even een rondje voor het geval u vragen heeft. Om u te beginnen, heeft u vragen? Niemand wil dit, weet je. Iedereen wil gewoon normaal werken. Maar ja, ja. Oh, okay. ja maar je hebt geen keus. Nee, nee. nee. Dat is de reden dat je het dan niet ziet zitten. Nee. Dat is volgens mij gewoon te zwaar voor een vrouw. Ik vind gewoon dat daar alleen ja? maar een beetje rare mensen werken. Ja. Ik heb een tijdje ook um, dakloos geweest, dus ik ken die type gasten. Dus daarom praat uh, okay. ik over. Maar ja, als het moet, dan moet het wel. Dus, uh, uh... je, je, je kan wel tegen uh, een toekomstige werkgever zeggen van ik heb werk. Ik ben niet alleen maar degene die een uitkering krijgt. Maar ik doe ook wat voor het geld wat ik krijg van, uh, uh, van Rotterdam. Dat is wel positieve, denk ik. Dat is het enige positieve dan. Een klikken? Wat moet ik jou verspijden? Je houdt de beugel. Dan we los. De zak gaat eraf. Het is iets na acht uur. Rotterdam-Zuid. Winkel Tegenover winkelcentrum en Zuidplein. En drie mannen in oranje-rood hesjes. Krijgen uitleg van de voorman hoe ze de tandesbakken moeten legen. En een nieuwe tandzak erin moeten doen. Kijk, dat gaat heel netjes. Ze kennen het. Geen probleem. Jullie zijn alle drie hier via werkloon? Via werkloon, ja, klopt. En dit is de tweede week? Ja, tweede week, tweede werkdag, dus, in principe. En uh, wat vind je ervan? Ja, moet ik eerlijk zijn? Ja. We verdienen veel beter. We kunnen veel meer. Vooral wij jongeren dus. Wij moet hoe wij... oud ben je? Ik word, uh, deze man wordt 25. Wat zou je eigenlijk willen doen? Uh, is in de computer, waar ik diploma's eigenlijk voor heb. Volgende week weer? Um, voor mij niet, denk ik. Tenminste, uh, ik heb al een werk gevonden, wat ik één keer in de week mag doen. Ah ja, wat dan? Het is uh, bij de shorma -zaak. En als ik, uh, als ik dus gewoon serieus werk, dan wil hij me wel vijf dagen hebben. En ben je nou harder gaan zoeken? Ja, ja, ja zeker, zeker weten. Ja. Ik heb nu inmiddels al volgens mij dertig sollicitaties gedaan in twee weken tijd. Dat... Uh, Heerlijke gezegd, dat zou ik nooit van mijn leven doen. Het werkt dus wel, hè? dat verplichte werken daar. Ja, het is hoe je het bekijkt. Vier op de tien mensen komt uit de bijstand door dat werk loont... Dus het is een succes, zegt gemeente. Maar een deel komt aan het werk omdat ze een baan vinden. Een deel komt gewoon niet opdagen. En dat zijn heel veel mensen hoor, die niet opkomen dagen. Dus net begonnen, dat buitenwerk bij de Roteb. moesten 21 mensen komen op de voorlichting. daar kwamen er 15. Daarvan kwamen er 6 vorige week naar het werk. En die waren er vandaag eh, niet allemaal. En dan worden ze dus gekort op een uitkering. Hartelijk dank. Katinka Beer, graag tot volgende week. En overigens voor foto's en filmpjes van Werkplein 10, surft u naar de site. De gids.nl de Wat zeg Reclamemakers uh, haken graag in bij de actuele gebeurtenissen. Sportevenementen, bijvoorbeeld, zoals het EK of de Olympische Spelen. Maar ook weersomstandigheden zijn een reden om reclamecampagnes aan te passen. Expert op het gebied van reclame inhakers is Charles Bormans. Wat een mooi woord zeg. Ja, <tie> je dat je ook veel al ben voor? ik ben daar ook wel een expert in. Ja. Ja. Ja, ja. Jeuken jouw handen als reclamemaker wanneer jij ziet dat de sloten dicht gaan vriezen? Nou, het is wel zo dat, dat de winter. is natuurlijk wel. Uh, ja, voor, uh, voor reclamemakers een heel interessant seizoen. Misschien wel het meest interessante seizoen. omdat het zo lekker Hollands is. Hè? Het is uh, echt die oud-Hollandse gezelligheid. Lekkere vrieskauw. Heel Holland op de schaats. Uh, binnen is het lekker behagelijk. Bordje erwtensoep. Lekker stukje rookworst. Die ouderwetse. Hollandse winter is natuurlijk voor een hoop merken uh, heel interessant. Ik ben eventjes al een beetje rond gaan kijken. Ik zag al uh, inhakers op de winter. En op het schaats natuurlijk van Hansa Plast, Vaseline, Unox uiteraard, Chocomel. Ook de supermarkt. Ik heb hier een groot advertentie uit de goeien Eemlander van de lekkerste winterkost van Lidl. De Glühwein is ook weer van stal gehaald. Alle handen heeft zijn schaats weer... Uh, allerhande handen en de, uh, uh, ook de kledingzaken haken erop in... met de, bijvoorbeeld de winterwarme collectie bij Seda. Het zijn wel allemaal dingen die met winter te maken hebben. Zijn er ook fabrikanten die niets met winter te maken hebben die erop inhaken? Ja. Uh, een heel mooi voorbeeld is uh, weliswaar alweer van wat uh, langer geleden. Dat is uh, Calvé. Uh, die uh, hebben in 1988 een prachtige commercial gemaakt... Uh, met daarin een jongetje. Dit moest even van Benten voorstellen. Uh, maar ook al helemaal in die winterse sferen... Uh, kunnen we even naar kijken, denk ik. Zo, jongen, smaakt het? dan met pindakaas zeker? Hè? Ja, ze zeggen dat je sterven wordt van pindakaas. Dan wil jij vast wel boer worden. hè? En schaatsen. Heet allemaal lekker, domen, jong. Wij kunnen het zien, hè? We zien het jongetje, de computer. Ja, wat een hele jonge eventueel Bente moet voorstellen. Later is er ook nog eentje, of eerder eentje, gemaakt met Joop Soetemelk. Het is natuurlijk niet een echt typisch winterproduct, Calvé... maar het past wel helemaal bij dat Hollandse sfeertje. Ja, Bona. Een liedje overigens ooit van Johnny Hoesse. Die heeft het groot geschreven en gezongen door Mark Nelis. En dit is Bona, de winterversie van Rij maar mee in de Arreslee door de sneeuw. Rij maar mee in de The sleep the smail. ijskoud de zachtste. Margarine, pinda, chocomel. <laughs> ja, maar de belangrijkste reclame maken op het koude gebied is nog niet langsgekomen. gekomen. Nee, dat is dat is natuurlijk wel of natuurlijk, maar dat is wel Unox denk ik. Ja, ik hoorde nu uh, stiekem noemen. Ja, natuurlijk ik noem ik hem stiekem. Ja, je wel kunt wel, wel er niet worsten. omheen. Oh, nu hebben zij op hun website hebben ze een uh, soort uh, uh, schaatsplatform weer gecreëerd. Waar gaan we schaatsen? Alles rondom natuur. Als je kunt eens kijken waar je kunt gaan kan, kunt gaan schaatsen. Uh, Unox heeft natuurlijk een hele grote traditie wanneer het om winter en en en en uh, schaatsen gaat. Ze hebben de nieuwjaarsduik hebben ze groot gemaakt. Ja, dat hebben, hebben ze overgenomen. Ja, dat dat stond is... al en op een gegeven moment hebben ze die mutjes uitgedeeld. Nou, niet alleen die mutjes, ze hebben daar inderdaad een groot fenomeen van gemaakt. In 1965 was de eerste nieuwjaarsduik in Scheveningen. Er deden zeven deelnemers aan mee. En uh, afgelopen jaar deden er 10.000 deelnemers aan mee. Dat is onder andere omdat UNOX er zoveel aandacht aan besteed heeft. Uh, Overigens, over in het gehele land worden er zoiets van 89 van dit soort uh, nieuwjaarsduiken georganiseerd. Met een totaal van 36. 30.000 deelnemers, wat weer 12.000 meer deelnemers zijn dan in 2020. Dus je ziet, het is ook wel heel populair onder de mensen. Maar weg. ik vrees straks het ergste als die toch doorgaat... want dan is het één grote worstreclame. Dat is uh, heel goed mogelijk. Dat is heel goed mogelijk. Uh, kijk, je kunt uh, niet ontkomen dat mensen toch daarop inhaken. En natuurlijk zal, Unile, zal uh, Unox met zijn mutsen daar wel weer op inhaken. Uh, overigens gebeurt dat altijd. Niet alleen Unox. Als we gaan kijken naar de laatste Elfstedentocht in 1997... daar haakten onder andere Unox, Omo, Libertel, Hak, Sista Tochtkids, Sista Tochtkids was namelijk tegen. Oh de tocht. Ja. Uh, die haakten er allemaal op in. Dus uh, ja, het is, het is niet te voorkomen dat daar zwaar op ingehaakt wordt. Ja, maar je zag misschien Jood Kelder bij de, bij de Wereldraad door vorige week en die zei dat hij ook gek werd van die muts zeg maar die acties. Ja, en Mart Smeets nu ook in de krant. Die noemt dus de tocht is één grote platte commerciële kermis geworden. Denk van nou, die man heeft toch altijd jarenlang de mond vol gehad over de Tour de France. Alsof dat geen uh, grote uh, commerciële kermis is. Nou, maar dan rijdt de reclamecaravan eraan vooraf, toch? Ja, maar ik neem aan dat daaromheen ook nog heel veel aan reclame wordt gedaan. Overigens is het zo dat uh, uh, zeg maar reclame ter plekke. De, kijk, de organisatie van de Elfstedentocht... die accepteert geen reclame langs de route. Uh, dat wordt ook direct verwijderd. Alleen alles wat je er omheen doet, dat, uh, ja, dat kan natuurlijk wel. Kan het te veel? En, en, en wat heel belangrijk is, dat we, kijk, het is natuurlijk ook wel zo, omdat de media er zo enorm op inhaken, is het natuurlijk ook voor de commercie heel erg interessant. Maar kan het te veel aanwezig zijn ook tegen gaan werken als merk? Ja, te veel is nooit goed, Felix, hè? behalve tevreden. Alles waar te voor staat is niet goed. Kijk, zolang de consument het leuk vindt... Uh, is er volgens mij niet te veel aan de hand. Uh, we zien elke keer weer ook dat uh, met EK's en WK's... moeten er toch weer inhakers zijn. We zijn nu al be weer benieuwd wat Heineken gaat doen... of wat Albert Heijn gaat doen. Uh, kijk, als de, als de consument zich er tegen gaat verzetten... dan is er een probleem. Dat hebben we gezien bij Bavaria. Die vonden op een gegeven moment dat... Uh, de consumenten vonden dat ze te ver waren gaan met die Bavaria-beeps. En dan heb je een probleem. Maar ja, zolang consumenten allemaal meegaan in de, in de hele hype... is er denk ik niet zo heel veel aan de hand. Een tevreden man, Charles Bormans, zeker na gisteren. 0-2 ja, maar door. Op tv gaat het vanavond bij tegenlicht over microkrediet. Investeringsgeld dat uh, armen in de derde wereld kunnen krijgen... om een eigen bedrijfje op te bouwen, bijvoorbeeld. En dat leek dan de oplossing om de armoede te bestrijden. Maar zo werkt het lang niet altijd, blijkt uit de documentaire rubriek tegenlicht. Daarin verhalen over woekerrentes en hardhandige schuldeisers... om vijf voor negen op Nederland 2. En een document gaat filmmaker Frans Bromet de strijd aan met zijn lichaamsgewicht. Hij begint vanavond bij de sportscholen lekker zweten op de home trainen. En voor het dilemma gesteld worden om een echt trainingsprogramma aan te gaan. Voor al diegenen onder u die dit herkennen, documenteren over tollig Vet... is er om vijf voor elf op Nederland 2. Wat een goede titel. Jurgen van den Berg. Serieus winter in Nederland, Felix. Dus de EO komt met een heus ijsjournaal. Uh, Thijs van de Brink is een van de presentatoren, die gaan we zo meteen even bellen. Mediaforum met Sasha Morali en Maxime Hartman en om half twee stand.nl. De stelling luidt... Ik heb geen idee. Nee. De Elfstedenkoorts nee. is voorbarig. Nee. Natuurlijk. Marnix Cola, schaatshistoricus, gaat meepraten. Oh, die is fantastisch. Geweldig. Leuk. Surf naar degids.fm En morgen zijn wij er weer. Dus wat we eerst gaan doen is de huid verwijderen.